Radio 501 presenteert de Horense Stadsfeesten 2012. Vanaf vrijdag 15 juni is de Horense Binnenstad weer het festivalterrein voor jong en oud. De 14e Horensen Stadsfeesten zullen ook dit jaar weer voor spektakel en vermaak zorgen. Die zijn weergaan niet kent. Dream Company, outdoor stereo preview, Horse Stadsfeesten recordings, Texas Sugar Blues, The Item, Laya and the Shakers, Hongmari Experience, Easy Go, Stetson, Engel. Used, Cirque Valentine en Radio 501 presents L.E.O. Base. Allemaal te zien op 12 verschillende podia in de oude binnenstad van Horen. Natuurlijk is Radio 501 er dit jaar ook weer bij. Met live registraties, optredens op het Radio 501-vader Jacob Stage, reportages en veel meer. Dus jij hoeft niks te missen van de Horense Stadsfeesten 2012, 15, 16 en 17 juni. Natuurlijk op jou Radio 501. say we're all in this together but from here it's plain to see their embracing arms don't stretch to the likes of you and me and I promise you this one thing before age does lay me down if I get half a chance I'll Burn that parliament to the ground Deze hoort net. Ja. Dat is een schande. Dit is radio 501. De volle laag. Lucien geefkens. 501. Nou, ik hoor net dat dat goed is. Messen van horen, blokker en zwaar Het is weer tijd voor de volle laag En alle luidjes al daar op het web Ja, hallo Ook jullie krijgen een flinke meel Het schijnt hier weer feest te wezen Het plaatje draaien zit weer voor u klaar Met fout t-shirt en vreemd Feest! zolen een gescheurde broek Echt, ondertussen je zit ik allemaal je dingen je uit te zoeken. Om te beginnen al. Een radio hoofd en een bril. Zo'n platenkoffer. Dat schijnt dan handig te weten. Dan kun je, je platen meenemen. Maar dat gaat dus mooi niet, hè? Dat klappen wij alweer. De... Ik heb hem nu onder een vleugelmoer vast moeten zetten. Omdat hij anders weer terugklapt de hele tijd. Een heel warm mum. Komt allemaal door die, die platenkoffer. Maar goed. Catchy liedjes. Ik zal extra wel mp3'tjes draaien. Gewoon... Nu modern. en dan weer antiet. Ach nee mensen, geen paniek. Ja, goed net dat het mode is. Nou, dat... Weet je wat, ik ga wel weer platen draaien. Modus, daar ben ik vast van. De volle laag. De volle laag. Ja. Het is weer zondag. En ik heb een platenkoffer gekocht, rood. knoppers. nee hoor, 2,50 euro. Nog duurder dan een duurde pot voor drie dubbeltjes. Nou, dan mag het wel eventjes werken ook hè. Nou, die eerste plaat dat was eigenlijk voor een schrijver. Maar ja, dat ging je natuurlijk weer van alles mis. Dus ik moest die plaat starten. Nou ja, weet je wat, dat scheelt ook weer die brief. Ik hoef die rare briefrubriek ook niet meer in te zingen. In plaats van daarvan gaan we 16 gouden Nederlandse hit draaien. Nou ja, eentje die zat toevallig nogal in die platenkoffer. Dus ik, ik heb die platen nog nooit gehoord, maar er is natuurlijk een ultieme ramsjeplaat. Dat is natuurlijk een mooie gelegenheid om voor het eerst een echte plaat te draaien met ramsjeplaat. Voor de rest, zei ik al, het is die feest in Horen, in de stad, ja dat hebben stadsrechten. Ik geloof het ook niet altijd, maar uh, Hoornse je moet wel onder een stoeptuigel hebben gelegen. Oh, en je, als je nog niet wist dat dat aan de gang was. Zojuist GW-stijl die dat even goed ingepeperd heeft. En mensen hebben gevraagd hoe ze het vonden. En uh, ter conversatie zullen we dat nu helemaal niet vragen. Maar misschien uitroepen. Zo, weet ik veel. Uh, brieven? Nee, geen brieven dus. Uh, dat hebben we al gehad. Wist jullie nog niets. Maar het is de same the old word over politieke muziek op Radio 501. Tijdens de volle laag. We hebben nog eens horen dat het niet was, maar het was zo'n geweldige brief, dat we hem niet eens gaan voorlezen. Uh, ja. Natuurlijk uh, kwaliteitsmuziek, uh, wat natuurlijk... Uh, uh, uh, het advies is hier uh, tijdens de al laag. Alleen maar kwaliteitsmuziek uit alle landen. Uh, wat erbij ook wel viel, de schrijvers ook, dus toch weer schrijverspost. Maar uh, er was dat er helemaal geen muziek werd gedraaid uit uh, Oostenrijk. Kort. bij deze. En uh, voor de rest een, een speerverslag uh, van Magneetbar. Uh, afgelopen donderdag was er een reunie. Ik hou er niet van. Normaal gesproken gaan we nooit naar uh, klasgenoten uh, kijken die uh, bejaard zeg worden. Uh, maar dit was niet paradiso, dus dat vonden we leuk. Met de Magneetbar. En uh, Hotel Mariekevel komt ook voorbij als de USB-sticker doet. En ook nog. Jazz! Uit de Wezenheid zijn, maar hier is geweldige Oostenrijkse Jodelmuziek. Speciaal voor luisteraars die daarvan houden. Hé, hey, we kunnen die de filler even ophouden. Zo, hè hè. Want we kunnen natuurlijk niet horen wat er is. Uh, ja, wel even wat langzamer, we moeten even wat langer voor kunnen genieten. hè. Ja. Even tot rust komen. Een beetje dat, die wijze uitzichten krijgt nu door. Nou, wat mensen vaak niet weten is dat jolen best wel moeilijk is. Probeer er even, maar even gezellig mee te zingen. En ik word er ook gelijk een stuk vrolijker van, dat begrijp je wel. Hier op de volle dag moet uh, ik wel zeggen wie het is. Ah, jolen en schoenplatten. Deze heavy final edition. is Echt heel zwaar vinyl, ik begrijp niet waarom. Uh, ah, dit is de Geisberg Jodle. Jodelen heeft niks met joden te maken, maar gewoon met dat geluid. Jodle, lol, lo, lo. Als je dan een, uh, bijvoorbeeld uh, een uh, tunneltje binnenrijdt. En dan, uh, als je dan binnenrijdt en je zit achter op de fiets. dan moet je jodelen... <tied -tied> Of uh, wie is de burgemeester van bezel? En dan uh, hoor je daar ezel. Nou, ondertussen zit hij nog steeds uh, te prutten met die achterlijke plaatkoffer... Uh, ...die nog steeds achter een vleugelmoer zit. Ik vind dat echt zo waardeloos. Waarom heeft niemand me daar even over gewaarschuwd? Dat, er, dat die dingen gewoon weer dichtklappen als je er wat uit hebt genomen. En bovendien, als ik hem uitklap... Dan haal ik ook die platen er niet meer uit, want dat krijgt die... Nee, dat blijft gewoon klem zitten. Allemaal platen worden helemaal vernacheld. Goed, uh, dit was jouw jodelmuziek. Zo, dat was ook wel weer genoeg eigenlijk. Ik, uh, ik weet niet of jullie er last van hebben gehad, maar uh, goed. Oh ja, uh, filler. Filler, ja. Uh, ja, uh, we hadden nog niet teveel, heel veel Boogie Boogie gehoord. Ja, gisteren wel L.E.O. Ja, Iedereen zegt dat L.E.O. pace. Maar dat is niet echt hoor. Uh, ja. Dus ik dacht: uh, nou, waarom nemen we uh, Jaap Dekker niet mee? De Jaap Dekker Boogie Set. Ja, dat was uh, de slipmat. Wist je dat er op een plaatsspeler een slipmat ligt? Voor mensen die thuis geen plaatsspeler hebben. Even kijken... Mm -hmm. ja, ik zit even te denken wat nou een leuk liedje is voor jullie. Hij heeft allemaal een liefde erop gezet. Jaap Dekker. In die tijd droeg hij nog een, een baard. Ik zal het even voor de webcam houden. Mensen die weten wat webcam is, die moeten maar even naar de, naar de winkel. Hij heeft een mooie, ja, laten we zeggen heel lang haar en een baard. En dat is een hoor. Hij lijkt me een beetje mooi. Nou, krijgen we even into the groove uh, nou dit is uh, jaap dekker en uh, met een medley op uh, boogie boogie L.E.O. pace Eat your heart out. Dit is Jaap Dekker. Maar ja, Llio die zingt weer bij. Dus dat, is, dat pleit dan weer voor Elio, hè? Ja. Mensen niet die niet weten wie Elio Pace is. Kom eens even onder die stoeptegel vandaan. Nee hoor. Als je daar wil blijven liggen, is dat prima? Ramsplaat, Ramsplaat, die voor een hammerkras in het schap staat, schap staat, Ramsplaat, dit is dus zo lekker, Ramsplaat, Ramsplaat, die voor een euro wat naar huis gaat, huis gaat. Ja, oké. Okay. Uh, ja, dat is natuurlijk, uh, we krijgen natuurlijk weer klachten binnen per brief natuurlijk. Van, uh, oh, sorry. Uh, uiteraard, biologisch. Ja. Uh, yeah. Uh, want deze rubriek heb ik ook niet aangekondigd. Maar mensen die luisteren weten dat hij eraan komt. Dit is de ramsplaat uh, Purple Shoes und die neue Heimat. Met de plaat uh, Hotna miter der Single Ho Wat? Zin zoekt. Nooit verhoord. Maar dat nummer gaan we ook helemaal niet draaien. Nummer 7. Ja, dat nummer dat heet natuurlijk, uh, dat moet ik even aangeven, dat is uh, Snack Snack. Dat is niet de chik chok shok van de bekende duo. Uh. Om oh, het zien daar is er eerst afgewacht. Want de waar het zo donker is in winter zo is. No met sneeuw is niks nieuwsja. Want het schiest wie als iemand of strenzende flaster inap. Diese stad, deze start, deze stad, deze stad. Is een constige massengraad. Nou, het is wederom weer een ruimte En die Jobs machen Licht, en de Regenpeitsch ging ständig ins Gesicht. En de eisige Wind erzählt Geschichten, die sind alles andere als schön. Ja, du wirst ja nog sehen, wohin dich das bringt, was de Wind hier vorsehen in de Stadt nachts in 2. Le -le -le Leider geil! Er is nog een ding, dat het auch is om vier Also niks wie hinein und een Korn und een Bier Und er spielt noch een band, doch die is beschissen Und die Kellnerin is ook ganz schön gerissen Auf das fund gibt die ihm geen Pfennig meer raus Er weiß, nach der Protest geht er ganz schnell raus Also lässt er sein und zieht sich auf den Schreck Noch een Bier rein, extra und weg Und ze singen alle snacks, Snack, Donk, snack. Donk don. Boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom Chicky, Donk, Donk, Donk, Donk, snacks, don. Snack, Snack, Snack, Snack, snack, snack. Le le le Leider geil snack, snack, snack. Ne dicke Blondine viel zu stark, die schminkt die hockt am Tresen und er sieht, wie sie liegt und die will was von ihm. Er denkt du wei, dieses Tier, nicht mit mir, nicht mit mir. Doch sie will es hier Auf dem ganzen Klo gibt een schlägerei een die Scheibe zufrieden und dann geht ein Schrei durch die Nacht und jemand ruft ganz laut Nach der Polizei Die Verstärker sind aus und die Blonde sagt Kleiner, gehen wir nach raus? Und mir egal, wenn's nix kostet, wo gehen wir denn hin? Und auf einmal, da knallt es von links und das Kind, ihm wird übel, der Magen, was raus, muss muss raus? Doch bevor es so weit ist, der fliegt da fliegt er hinaus Und draußen, da geht es und der Wind ist so kalt Dabei hat er sein Bier noch gar nicht bezahlt Lehnt sich reichlich fertig gegen eine Wand Wicht sich durchs Gesicht mit zerschnittener Hand Da kriegt er einen Schreck, verdammt, das ist Blut Und schaut drauf zum Himmel und fühlt sich nicht gut Nou jongens, dit is al een superhit. Ik kan me voorstellen dat ze... Ja. Oh. Ja, het is mooi. De tekst hebben ze er ook bij gezet. Snack. snack, snack doing doing boom boom boom boom boom boom boom boom boom bum, boom boom boom boom boom bum, boom boom boom boom boom boom boom boom boom boom boom boom boom boom boom boom boom boom boom boom boom boom die kan die gibt es hier niet. Die staat zei om um die te zijn, je Die staat zei om um die Zeit ihr zijn, je ware Die staat zei om um die te je ware gezicht. Ze Snack Snack Boy Boy boom boom, boom boom, boom boom boom, boom boom, boom Oh ja, nou. Ik heb gewoon uitgezeten. Wat nou? Purple Shoes en de nooie Heimat binnenkort in de Ramseplaatparade. Yeah, yeah. Gaan we verder met Extins. Het is niet waar. Jawel, het is Extins. Maar het is niet waar. Yo, klap in je handen, alle mensen. Alle mensen, klap in je handen. Mijn naam is Extins. Ik ben een prins. En ik ben bekend... Vindt wat dat bij de volle laag op Radio 501. Ja, euh, ja, er werd gevraagd om kwaliteitsmuziek en daar zijn we van. Even kijken hoor, ja, ik, ik dacht dat het, ja. dat het nummer aan deze kant stond. Oh, nou het nummer dat ik zocht uh, staat er niet op. Het is, een hele andere, het is een hele andere plaat in die hoes. Oh dit was trouwens een ramsplaat. Die kan ik helemaal niet draaien. Oh, laat me zitten. Nee, want ik had dus vinylplaat bedacht als ramsplaat. maar uh, ja, dat gaat er niet worden zo natuurlijk. Zeker als er een andere plaat in zit. Hoe kan je dan? Ja, dan kan je wel nummer 7 draaien natuurlijk. Ja. Nou, oplossing uh, volgt volgende week. Spannend! Ik ga zelf uh, even, het is natuurlijk etenstijd. Mensen die aan het eten zijn, het is etenstijd. Dus u bent op tijd. Nou ja, sommige mensen zijn alweer klaar. Je hebt mensen die zijn in een half uur al klaar met eten. Ik, uh, ik doe er persoonlijk al twee uur over om te beginnen. En uh, wat mij wel heel aardig leek. Uh, ja, hou eens even op. Even kijken. Ja, want ik, uh, ik heb hier een plaats. En dat is, uh, vind ik nou weer leuk. Het is een uh, plaat met een uh, hidden track. Ja. Oh, ja, nee, ja, hier. Ja, ja, ja, zo kan niet wel weer. Zo kan niet wel weer. Hè, kan wel weer hè. Ja, dat bedoel ik helemaal niet. Maar voor het eerste nummer. Dit da, is een echte hidden track. Want die zit voor het eerste nummer. Maar ik vraag me dus af of deze cd-speler dat kan. Even kijken hoor. Nee. Wat is dit nou voor? Ja, inderdaad, we, we, apparatuur. Maar uh, de hele track uh, die draaien we niet. In dit geval uh, van uh, de Hoornse groep, de uh, Jerks. Uh, maar wat we wel draaien is uh, een nummer van hun plaat, uh, Bless You. En dat leek me wel leuk uh, om dan uh, Traffic Light Love uh, te draaien. Hier op Radio 501, uh, rechtstreeks uit Matthijs Metaalwarehandel. Van de horns Band Jux, dus dat mag allemaal. Ja. Ja! De Jux met uh, Traffic Light Banden bij gebrek aan een uh, ghost track. Die uh, dus voor nummer 1 staat. Traffic Light Light. Ik zoek even gezellige Artifarty muziek. Even kijken hoor, als ik in de computer kijk. www.artie Nee, niks. Oh, dat is jammer. Uh, dat krijg je met computers. Uh, ja, ik heb wel een ideetje wat ik kan gedraaien. Uh, ja. ja, ik heb hier een uh, plaat. En uh, dat is uh, exception en uh, exceptioneel uh, muziek. Ik ga even dit nummer draaien. Dat maakt bij exception nooit uit. Het is altijd uh, even arty En dan gaan we daarna door met een uh, speciaal sfeerverslag. Oh, wacht, dat moet ik op een heel andere manier zeggen. En dan gaan we straks verder met een speciaal sfeerverslag van de Magneetbar Reunion in Paradiso. De vrijzinnig protestantse kerk die is omgebouwd. Na een tijd licht hebben gestaan en te zijn gekraakt in de jaren 70 tot een muzikaal podium de Popkerk van Amsterdam. Halleluja op deze zondag in de volle dag. Amen. Amen. Met een nummer van Bach. Ja, maar wat, uh, Bach had het uh, denk ik niet uh, zo bedacht. De, bader in de banerie, uh, ba baderie, die zit in Blokker. Uh, ja, maar dit is toch, uh, ja, ik kan er niks anders van maken. Maar dit is toch de badine oh, badinerie. Badinerie van uh, Suite uh, nummer 2 uit uh, In Been Mineur van Johan Sebastian Bach op Radio 501. Ik zeg het er nog maar even bij. Uh, waar zit mijn 501 jingle nou? Nou, dat is nou jammer. Dat is nou jammer. Nou, wij gaan verder met een sfeerverslag. En niet van de Hoornse stadfeesten, maar gewoon keihard uit Paradiso. Wat al eerder uh, gezegd werd door onze uh, dominee. Ja, inderdaad. Uh, ze zeggen, luister goed, want er zitten hele grappige passages in. Dus uh, hou je mond en uh, ga lekker gewoon luisteren naar radio, zoals het bedoeld is. Terwijl ik even nadenk over... Ja, Dit komt ie. Veel plezier. Tot straks. De Magneetbar. Jaren terug onsproten aan het brein van vormgever Jesse Limmen... ...bond deze bijzondere combinatie van bar en podium de harten van hordes mensen. Vooral de keren dat de Magneetbar neerschreekt op Lowlands... ...maakten vele bezoekers er de memorabelste momenten mee. Donderdag 14 juni organiseerden de initiatiefnemers een heuse reunie... ...van de Magneetbar, het Magneetfestival en de diverse magneetfeesten. Daarvoor kozen ze niet zomaar een plek, maar de Amsterdamse Popkerk Paradiso... Vanavond is de documentaire over de Magneetbar in de première gegaan. Wie bent u? Ik ben Chris Relken en ik heb de documentaire gemaakt. In 2007 begon ik met filmen twee jaar intensief gevolgd, de Magneetbar. En een mooiere première kun je je niet voorstellen dan hier in Paradiso natuurlijk. Als je dat bedenkt, dat is, ja, het blijft toch het paleis van Amsterdam. Hoe vind je dat concept past het hier in zo'n kerk? Nou, ik denk, als ik, ik ken natuurlijk Paradiso al heel lang en heel goed. En als ik het even buiten de popconcerten neem en de feestjes die ik hier ook wel eens bezoek, dan is dit natuurlijk wel een fenomeen. Um, ik ben hier wel eens op feestjes geweest dat ik het heel saai vond in naar huis ging. Maar als ik dit dan heel even bekijk, de avond is nog vroeg net begonnen, ja. dan barst het meteen los en de stemming zit er meteen in. En dat ja, is een wonder. Ja, wordt overal gewoon geild. Ja. overal wat. Ja. En dat, dat is iets wat de magneet waar je aantrekt of wel niet. Dat net als een magneet dus. Maar het gebeurt wel meteen. En dat verwondert mij elke keer weer opnieuw. Kennelijk werkt dat ook hier. Ja, de zaal loopt vol. Ik zie mensen de deur uitkomen met lachende gezichten. En het is een donderdagavond. Voetbal is verloren. En iedereen lacht weer. En dat is mooi. En daar gaat mijn documentaire deels ook over. Ja, want dat is aan de kracht volgens jou van magnetbaar? Ja, het klinkt misschien inderdaad toch wel weer heel soft, maar dat is toch een liefde. Liefde voor elkaar, liefde voor de kunst, liefde voor de muziek, liefde voor het dat... initiatief. Ja, het initiatief. En daar is Jesse Limmer natuurlijk zeker een groot spel in, omdat hij dat op een manier kan doen waar ik me nu nog steeds zelf over verbaas kijk je nu terug op die hele periode. Je hebt daarna natuurlijk ook veel moeten monteren. Ja. Dat is een enorme nou, tijd overheen gegaan. Ja, dat, dat is meestal het meeste werk. Ik had enorm veel materiaal geschoten. Omdat het ook best wel moeilijk is om met het enorme geluid wat daar continu aanwezig is. Ja, de montage daar, daar kan ik een andere radioprogramma ja, over ja. maken. Echt waar. Nou, ontzettend bedankt. Ook ja. we, namens iedereen denk ik hier aanwezig voor het maken van de film. Kunnen mensen nog ergens kijken? Nou, um, uh, dat niet. Maar wat we, ik wel ga doen, dat is dat ik hem ga distribueren op dvd. Ofwel dat ik hem kan downloaden op internet en dat ga ik met een distributeur doen. Oh, nog toekomstmuziek. Ja, dat ligt niet in mijn handen. Nou, onwijs bedankt. Ja, en ja, geniet jij ook. van de avond. Ja, jij ook. Dankjewel. Ja. Ik zit hier uh, bij een tafeltje vol met uh, allerlei schminkwaren. Kleurtjes, glitters, sterretjes, plakkertjes. Wat ben ik nou weer verzeild geraakt? Je bent mijn doelwit. Oh, nou ja, leuk. Mag ik getrinkt worden? Oh ja, heel graag zelfs. Je microfoon geeft inspiratie. Ik ga een muzieknoten op je wang maken die je uit elkaar barst. Oh, dat is te gek. <laughs> Wat is je naam? Iwoon. Is het je eerste keer een Magneet of is het voor jou ook een reunie? Nou, ja, het is een duidelijke reunie. Ja, ik ben niet met vrienden, maar we uh, gingen op al altijd heen. Magneetfeest ook geweest. Nou, de reunie, helemaal goed. Helemaal ja, lekker, weer, weer het sfeertje helemaal terug? Ja, nog niet helemaal, maar ik eh, verwacht wel dat het nog komt. Uh. Ik, laat hem helemaal voor meekomen. Dat is precies de bedoeling. Ja, daarom. Veel ja. plezier. Dankjewel. Er zijn bijzonder veel muzikanten die hun bijdrage leveren. Eén van hen is een oude bekende. De muziekgroep Hotel. Uit alle windstreken van de wereld. He was all his days, spent time watching the girls go cycling by, watching the planes flying over, and the girls rolling by. And all his time, he his pants in his goddamn floating calibrans, while the girls were waiting on sticky magazines, played back poems. That was the world of...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 Notice time. He wet his pants in his goddamn floating catavan while girls were waiting back home in sticky magazine just for a world. Of... Oh, uh -oh. oh yeah. Jam the man, the man next door. Gentleman, the badger, grab the whore. Jam the man who wet his pants. Jam the man, don't give a damn. backstage uh, naast de bar eigenlijk, helemaal geen podium. Ja, de, de Magnet Festival is een grote bar, dus... Uh... Wat is uw naam? Ik ben Claudio van de Band Hotel, we hebben zojuist even drie nummers gedaan. We zijn vanaf het begin betrokken geweest bij het Magnetfestival. Uh, volgens mij zijn we een van de uh, langste spelende bands in uh, Lowlands geweest. Drie, vier jaar geleden uh, drie shows per dag gedaan. Maar ongeveer 20 à 30 minuten, dus uh, volgens mij statistieken uh, kunnen liegen. Met dank aan de magneetbar. Maar jullie staan er vanaf het begin al bij. Ja, ja we zijn toen gevraagd en, uh, nou ja, sinds niet uh, niet meer uh, vertrokken, zeg maar, Kom je nog veel bekender tegen hier? Ja, gelukkig wel. Ja, alle bands die natuurlijk uh, in loop dit jaar mee gedaan hebben, die, uh, hij is hier ze gelukkig en uh, leuk om ze te ontmoeten weer en uh, te zien dat ze allemaal lekker bezig zijn. En uh, nou ja, nu shit uh, bezig zijn. Want uh, de bandleden uit, uh, uit jullie bandhotel komen echt uit uh, van alle windstreken? Ja, we zijn een band van acht man en uh, we komen eigenlijk overal vandaan. Uh, Kroatië, Iran, uh, Mexico, Chili, Argentinië, Yugoslavia, uh, Bulgarije. Dit, dit concept, is dit nou uniek in de wereld of lijkt het maar zo? Magnetisch wat bedoel je? Ja? Nou ja, ik denk het wel. Het is natuurlijk heel open en een, een, ja, een sociaal evenement. Iedereen mag meedoen, iedereen is artiest. Heel modern natuurlijk ook. Ja. Ja, niet een soort. Ja. Nou, hoe wijst dan voor het optreden? Ga je nog uh, inspringen bij andere bandjes, denk je? Nou, ik denk het wel. Ja, even afzien uh, hoe, lang, uh, de avond ook, hoe lang de avond nog wordt. En, uh, maar ja, we leven natuurlijk in de buurt. zo is wel leuk. Ja, tot in een klein uurtje? Ja, zeker. Magnet eh, mentaliteit. Ja. <laughs> ook als je instrument ook maar een beetje beheerst, mag je optreden op de magneetbar. En als je, je bezwaard voelt, zeg je toch gewoon sorry? Dat, bewijst de sorry bent, als geen mooie, oh ja, dat is het lopen ervan. Wij kunnen die instrumenten niet meer spelen. Ik zit met vier met drie lekkere wijven, en ik. En een drummer en een bassist. En, uh, we hebben één keer les gehad met z'n vieren en een leraar en drie uur, drie uur lang. Oh. En die heeft ons op een klarinet, een dwarsfluit, een trompet en een S horen. ons heeft die gast, die heeft ons leren spelen, één nummer. Eén nummer? Eén nummer, dat is het nummer van uh, To Unlimited uh, No Limits. Ga je die ook uh, vanavond doen? Ja, dat is maar één nummer die we al kennen. En dat is No Limits, dus natuurlijk gaan we dat vanavond doen. Alleen de bassisten, en de drum. Oké, okay, we worden op het podium geroepen. Ja. Dankjewel. Toi, toi, toi. Dankjewel. Dankjewel. Toi, toi, toi, hè? No limit! naar een man met een fantastisch, fantastische creatie op de rug. Gunnar uh, Indiana Smith. Ik ga zo meteen optreden. Na Clore Boys Clow, na Camille Proost. Die gaat eerst dichten En dan zing ik een stel uh, glam rock nummers op een techno beat in de hele zaal. Wil ik gewoon uit zijn dak krijgen. Fantastisch. Mm. Hoe heb je je voorbereid op deze avond? Uh, heel easy. Gewoon niet te veel gedronken en zeker geen andere labmiddelen. Dat dacht ik. En wat niet is, kan nog komen. Dat zeg jij. Oh, ja. <laughs> zie je nog veel bekenden hier op, op de, in de, uit de magneetbar? Heel veel, ja zeker. Ja, voor hier. In de, Op in de Lowlands en uh, ja, god, een paar jaar achter elkaar deed ik ook mee, dus ik ja. in die hele die, ja. al, al die heerlijke lieden. Echt heel, heel heerlijk. Yes! Ja! Daar komt je... dus Clown Boys ja. weer van het podium. Hè? Ik nu, ik word, het wordt nu gezegd dat ik eruit zie als een oude dame. Nou ja, dat heeft ook wel weer wat, vind ik. Dat kan je overkomen. Ja, zoiets heb je niet ja. zelf in de hand. En word je een handkust nou. nou, Maar een oude vrelle dame dan. Een oude, ja, een oude dame. In de kelder was er vermaakt voor de ruime geesten. Artificial Happiness voerde daar een show-op vol vervreemding. Met sferische klanken en dito-choreografieën. Altijd was ik een gedoe. proef ik hier. Dit is, dit is bijna een geluk wat ik hier ja. in deze kamer volg. Noord-Koreaanse liefdesymmetrie. Wat moet ik verstaan onder een Noord-Koreaanse liefdesymmetrie? Heel strak geregisseerd, doodgerepteerd. En ja, Dat alles klopt. Dat, dat alles uh... klopt. Alles op zijn plek valt, gewoon zuivere liefde. Liefde gemaakt van regenbogen en goud. Maar wat is dan in de Noord-Koreaanse begrippen het kunstmatige, het artificial happiness. Artificial happiness. Ja, je ja. bent geen woordvoerder, hè? Nee. Artificial happiness, gewoon het genot, het geluk wat je kan halen uit kunstmatige liefde. Gewoon de liefde die voor... Wij maken liefde, wekken, wij, ja, wij, wij wekken, ja dat is heel goed. Wij wekken liefde op eigenlijk en dat geven we gewoon aan mensen. We hebben zoveel liefde voor iedereen en dat maken we vloeibaar in een soort van liefdesrivier. Want hoe, uh, hoe vertaalt zich dat dan naar die kelder waar jullie uh, dat ja, poogt alles Het komt natuurlijk vanuit, van onderuit. Het komt vanuit, gewoon vanuit je hart. Vanuit je aarde? ja. We maken Noord-Koreaanse liefdesymmetrie. Ik vind dat echt gewoon een mooi woord, want het is ook dat alles klopt, weet je. Die symmetrie gewoon van links en rechts, van alles, alles wat je zoekt, dat is er gewoon. En als je weggaat, ja, in stereo. dat ook mee? Geluk in stereo. 1, 2, 3. Geluk in stereo. Mooi hoor, mooi. Ga je wel nog een beetje editen, hè? Het rookhok was voor de gelegenheid omgeturnd door de mannen van de mini-disco. Een nog wat karige inrichting in verband met de brandveiligheid, hoe kan het ook anders in een rookhok, maar wel met de bekende cheesy muziekjes. En daar, in die mini-disco, ervaar ik nu ook zelf dat ultieme magneetbar reuniegevoel. Een spookuur, dan begint het uh, leuk Jawel, te jawel. Alleen het duurt maar tot één uur, maar ik denk dat het gewoon de hele nacht doorgaat. Ik ben bang van wel, ja. Ik denk dat ze de morgen nog een aardige kluif krijgen aan het opruimen ervan. Dat is maar goed ook. Ja, en zo is dat. Gezonde chaos. Oh, precies. Ja, ik ze zeggen, rook smakelijk. Dankjewel, Lucien. Of rook je niet? Jawel. Ja, daarom ben je natuurlijk. Alleen met een borrel op. Niet maar je zou bijna weggaan van de hitte. Oh ja. Het is heel warm, heel warm. Maar de muziek is te gek. Ik bedoel, uh, ja waar hoor je deze muziek. Mag nou? Ik wil jou wel vragen. Ja, ja. Jou, jij bent hier interviewd toch? Ik ja. wil jou wel vragen. Ja. Wat vind jij van uh, Iggy Pop en de Stoertjes? Katie? Wat ik daarvan vind? Ja. Weer galoos. Voor mij is de reunie ten einde. Een korte wandeling naar de garderobe leert dat er voor vele anderen nog lang niet zo ver is. Hé, nee, we gaan nog niet naar huis. Buiten staat het rijendik voor de DJ's. Dat zijn goede vooruitzichten voor de tweede editie van het Magneetfestival in augustus en september van dit jaar. Kijk gerust ook even op www.magneetfestival.nl voor alle informaties en het aanmelden van fantastische initiatieven. En daar zullen wij van Radio 501.nl weer keihard verslag van doen. Dankjewel voor het luisteren en nog een gezegende dag verder. Tot de magneet! U werkt hier bij de garderobe. Wat is je naam? Rashid. Wat is de indruk? Gezellig, gezellig. Ik heb gehoord dat ze allemaal van de A2 naar hier toe komen. En uh, het is gezellig. Ja. Feest om hier te werken vanavond. Zeker weten. Zeker weten. En, en om niet te vergeten. Dankjewel, Richard. Voor een euro Ja, inderdaad. De Ramsplaat in Extra Vakantie. Dat was vorige week. Of de outlet voor de cd van een band van jaren terug. Voor een hapbekrap in de CD-bar Opgenomen in de Ramsplaat van de volle laag. Geen... Genaderen samen wordt het de rampplaat extra vaak Ja, deze kwaliteit. Ja, flink... Ja zeg, het is nou toch eens een keer afgelopen met al die jingles. Het is tijd voor de reclame. Ik krijg mailtjes. Waar blijft de reclame? Wat is er aan de hand? Nou, dat was natuurlijk de magneetbar. Uh, uh, het sfeerverslag, de reunie in uh, Amsterdam Paradiso in de Popkerk. En dat was een feest en dat was mooi. En dat waren hele inspirerende gesprekken te beluisteren. En uh, dat dus allemaal voor Radio 501 op de volle laag. En uh, ja, voor ook de reclame, want die komt nu. Relax nou meid, ontspan die speren, diep ademhalen. Loslaten, je moet het loslaten. En hou eens op met dat getik. Voordat je nou echt getikt wordt van de stress... Ga naar mentaalvitaal.nl voor tips en training. mentaalvitaal.nl Doet je goed! De liefde delen is mooi. Het gevoel van geluk en het houden van je partner...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 Epilepsie is nog steeds niet te genezen. Het Nationaal Epilepsiefonds financiert onderzoek en steunt mensen met epilepsie. Helpt u mee? Giro 222 111. Dank u wel. Is het iets voor een ander, dan is het wel voor jezelf. Opleidingsinstituut MeaV4U biedt alle trainingen in reanimatie en bedrijfshulpverlening.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 Ben je er klaar voor, voor nog een uur vol vermaak Amusement en verstrooiing in de halfvolle laag Op je mobieltje Wat is dit nou weer? Waar is die muziek nou heen? Pot voor drie dubbeltjes, het gaat ook nooit goed En waar is mijn technisch falen? Wat is dit nou weer? Waar, waar zijn allemaal jingles nou naartoe? Waar zijn allemaal jingles nou naartoe? En waar is mijn pauze muziek? Nou, zo kun je wel weer. Hè? Met dit glazen. Hier, vanavond om 16, 6 uur 15 ben ik vrij. Hier op jouw radio. Jouw muziek! Jonge, jonge, jonge, wat een hey! Jonge, jonge, jonge, wat een Toch dit nummer! Jonge, jonge, jonge, wat, een wat krijgen we nu? Kijk eens in ons vlooie circus. die van vanaf mijn rug springt dan aan het dak. Dan valt hij met een smak op een verenbed bed. En schiet als een raket in de tent omhoog. En komt er met een boog in de massaalvo terug. Gaat dat zien ja, boerenburgers buitenlui. Gaat dat zien ja, het is kolossaal. Ook een flow heeft wel er is een dollebui. en dan springt die. Zomaar in de zaal. Jongen, jongen, jongen, jong -e, wat een sprongen. Jongen, jongen, jongen, wat een show. Jongen, jongen, jongen, wat een sprong Hoge sprongen, nog nooit een flow. Iedereen in ons vloei circus duimt, er zit er eentje op mijn rug. Springen in het rond, stappen op de grond, krabben op hun kuit, slaan hun kleren uit. Maar het komt de flow voor de tweede show. In de dubbele salto, terug. Speciale Kijk, hij springt hand van mijn rechter in mijn linkerhand. Als ik andersom doe, van mijn linker naar mijn rechter doe. doe ik één handje weg. Tja, blijft die slimmer zitten, zeg. Dan gaat hij alweer op en met geen handen niet meer. Wie doet hem wat na, wie doet hem wat na? er rond, hè? Voilà! Jongen, jongen, jongen, wat een sprongen. Jongen, jongen, jongen, wat een show. Jongen, jongen, jongen, wat een sprongen. Hogersprongen, nooit een kloog. Kijk eens in ons vlooie circus, hoe zo'n vlo daar vliegensvlug Geloderd in het touw, boven in het gebouw. En viel vielgeleerd, het zwaantje demonstreert. En daar Kees huist hij naar beneden, in een dubbele salto. Terecht! Hoogteerders publiekomen, dit zijn zeer, zeer met haha! Kijk, hij springt, elegant. Van mijn ene in mijn andere hand. Maar het is van gewicht. Gaat dan allebei zijn ogen dicht. Omdat nu tot besluit springt hij niet meer voor, maar achteruit. Kijk, er gaat hij alweer. Op en heen en weer. En dan nog eens een keer. Oh, hij gaat er niet meer. Wie doet hem dat na? Ja, wie doet hem dat na? Drie maanden Voilà! jongen, jongen, jonge, wat is Sjonge, jonge, jongen, Sjonge, jonge, jonge, wat gesprongen! Holgesprong nog nooit een vloog! Kijk eens in ons vloeiende circus, hoe zo'n vloog daar kwik en vlug! Als een acrobaat naar het nokkie gaat! Het is voor u misschien wat moeilijk te zien! Kijk hem nou eens gaan! Vier eens naar de man! Die zien we nooit meer terug! Ja! Wat is dit dan allemaal? Hier in de volle laag. Nou, er zal alweer dat vervloekte dat vervloekte Als ik de aan Ja, dat vervelende studio sport weer hier. Nou, zullen we het krijgen reeds. De volle laag op Radio 501. Studio Sport is weer op tv. hola die jee yeah. En dat precies weer tijdens het diner Ja, het diner Maar, de volle laag gaat gewoon door Dus zingen wij in koor Uurtje twee hey hey hey hey Wat is dit allemaal? Al die jingles gaan dertig keer achter elkaar Nou ja, eerbetroon aan Tony Heik. U, uh, u zit al in het uh, bejaardenhuis weet ik echt niet. Uh... <tied> waar, waar, was ik ook alweer? Ik ben heel op verslag nu. Ik sta allemaal items doen. Ik ben het allemaal vergeten. Even kijken. Maar We zijn natuurlijk, uh... we zijn natuurlijk allemaal mens. En uh, ja, daar hebben we toevallig net een liedje over over mensen. Uh, die niet wisten dat ze robot waren. Oftewel Mr. Bungle met None of Them Knew They Were Robots. Ja. Ja, ze gaan maar eens even uit. Ja, None of Them Knew They Were Robots hier op radio 501 Mr. Bungle. Het is heerlijke muziek om er helemaal tot rust te komen. Even alle gedachten weer te ordenen en te doen. Geloven dat je het allemaal voor elkaar hebt. Aasken is van ehh uh, Nika Costa hè. Hank uh, hier dan een Mosquito uh, Twitter. Hé, hey, Twitter. Het gaat gewoon over Twitter, dit nummer. Nou, weten jullie dat het was? Nika Kosta, hè? Hey, nothing but a daddy daddy o me. You do your thinking with a one track man. Keep talking about having glove. But on your face is a different story. Clean up your air. Your story's getting dusty. Wash out your mouth. Your lies are getting rusty. can't believe nothing you say. Cause I'm around and I see what you do. You know y'all funky up. graduated lover, but in reality, you're just another brother. You think you're slick, but you could stand a lot of greasing. The things you do ain't never really pleasing. You think you're slick, but you could stand a lot of greasing. The things you do ain't never really pleasing. Can't believe nothing you say, cause I'm around and I see what you do. You know y'all funky, you. Yeah. change always toeren. Ja. Maar dit is een singeltje. Het wordt toch gewoon op 33 toeren? Ja, 40. Ik weet het niet meer. Het gaat morgen vroeg uit. Het gaat weer naar huis. Overal zijn mensen. Nieuwe ben je alleen. Je bent alleen. We ruiken z'n allen in de postzak. We ruiken messen in de post. We ruiken allen in de duiken messen. in de duiken in de postzak. Wat is er vandaag weer bezorgd met de postbode mee. Alloze brieven en de pauw. Wat is dit? Talloze brieven in de postzak. Van onze lieve mensen. En onze lieve mensen. En onze lieve mensen. En de vuilbak. Alles weer gestuurd naar 501. 501? Ja, 501! Ja! Eh, nou, ik dacht eigenlijk. we doen geen briefrubriek meer. Want we begonnen al met politieke muziek. En dat was natuurlijk een brief van. Uh, ja, ik ga ze naam niet eens meer zeggen. want ik heb ze muziek al gedraaid. Verzoekplaatjes doen we niet aan. Of, nou ja. Ik uh, was wel een beetje beledigd door deze brief. Uh, brief van. Uh... Oh, Harry de Wit uit Salbobbel. Uh, Harry schrijft, uh, ja, uh, je programma is altijd tijdens uh, Studiosport. En uh, dat vind ik allemaal wel aardig. Ik vind het wel uh, welletjes. Maar wat mij echt werkelijk steekt, is dat er geen enkele voetbalmuziek wordt gedraaid. En voetbalmuziek is nou net wat ik zo graag zou willen zien als ik dan toch voetbal kijk in stil. Maar dan met muziek erbij die dan daarbij past. Dus, uh, ja, uh, alsjeblieft, uh, hey, uh, wees nou even vent en draai gewoon wat uh, voetbalmuziek. Want uh, dit kan natuurlijk niet, hè, op de radio. Nou, uh, Harry de Wit, ik uh, heb even nagedacht over uh, jouw brief. En uh, Harry de Wit uit jij luistert gewoon niet goed, want ik heb best wel een keer uh, voetbalmuziek gedraaid. Alleen... ...was dat gewoon een onderliggende boodschap. En, eh... Uh, wat dacht je nou bijvoorbeeld van die studio sport jingle? Oké, okay, Studiosport is wel natuurlijk bedoeld voor alle sporten, hè. Honkbal en uh, knuppels en uh, pingpong... ...en uh, hockey met een stokkie. Maar... Uh, op zondagavond representeert dat toch wel dat volgende element van de voetbalsport. Dus, eh... Uh, eigenlijk zou ik willen zeggen... ...Studiosport is voetbalmuziek. Har je je Wit. Huh? Maar goed, omdat ik toevallig ook een brief had gekregen over of er niet weer was Braziliaanse muziek gedraaid kan worden, draaien we gewoon dit nummer: Samba en voetbal. Ja, van niemand minder dan Sergio Santos van platen Mulato. Voetbalmuziek dus voor Harry de Winter, Salvomel en um, Greta Kuipers uit um, Schillerpreul. Het op moet ik zeggen. Nou, het gaat echt over voetbal, hè? Dat het wel even duidelijk is voor haar, de weten. Want voor mij begrijpt hij dit ook goed. niet. samba de Mandando no peito de quem põe no chão, mete o pau E faz gol de letriz, acorde a geral O samba tá nos pés, de e pelés Virou camisa 10 da seleção E a ginga de mané garrincha então É o samba mais puro que Vindt do coração, quem é bom de hand? e quem é bom de samba, tem muito orgulho de ser campeão Dat kan natuurlijk niet. Hè? Uh, ik zie nou dat die brief uh, gedateerd, gedateerd is op 16 maart. Dit is gewoon een heel oude brief. Dat is nog voor die hele studio sport jingle. Dus uh, ik hoef wel om die muziek niet te draaien. Hè? Harry de Wit uit uh, hè? No? Nou, gelukkig is het allemaal alweer uh, voorbij. Gewoon uh, glad al over. De Dave uh, Pike set. Dave Clark 5 bedoel ik. 5 op Radio 501. Even kijken waar stond die jingle ook alweer, want ze zijn allemaal verdwenen. Hè? Alle jingles zijn verdwenen. Uh, Bastien Adriaan en het geheim van de verdwenen jingle hier op Radio 501. Live als je luistert. En als je niet luistert, dan hoor je hier helemaal niks van. Dus dat maakt niet uit. Uh, wat zeg ik dan ook? Wat zeg ik? Ja, wat zeg ik? Uh, uh, Ariel Express. Eh... Uh, ja, ik uh, liep toevallig uh, Dave uh, van, uh, van Reven... Nee, Dave van de, de, de, de Kick liep ik tegen het lijf in een Paradiso. Die hadden daar een moppie uh, te spelen. En uh, ik, uh, hij had allemaal wit vinyl bij zich. En dat vond ik leuk, want dan kan je de groeven niet zien. En uh, daar had ik uh, uh, korting op kunnen bedienen. Bin, uh, uh, uh, ja. Korting, uh, ja, korting. Ik ben helemaal in de war. Korting op kunnen bedingen En dan heb ik voor een, uh, een happekraat een, uh, uh, een plaat gekregen... Die we al hebben, maar toch. Het is wit vinyl en dat is hartstikke leuk. En um, uh, Ik heb hier een liedje over uh, zijn woonplaats. Uh, hij woont helemaal niet in Rotterdam, hoewel ho hij wel klinkt als een Rotterdammer. Uh, het nummer heet Zevenhuizen Zondag. En dat is een nummer dus over Zevenhuizen. Niet over een zondag waarop Zevenhuizen worden gebouwd. Want dat kan helemaal niet. Laat staan één huis. Uh, ja. Oh wacht, ja, ik zal hem even opendraaien. Speciaal voor luisteraars. De Kick met Zevenhuizer Zondag. Op 33 toeren. Maar voor de mensen die niet weten hoe een zondag eruit ziet, heeft de Kik dit liedje geschreven. Zomaar, zomaar een zomerdag. Nee, zomaar, zomaar een Zevenhuizerzondag. zondag. je trouwens nog even opmerken dat voetbal een spelletje is? Voetbal is een spelletje. Het is maar een spelletje. Vandaar dat we spelletjes muziek gaan draaien uh, uit een computerspelletje wel te staan. Dat leek me wel aardig. In het kader van voetbal is het een spelletje. Uit het spelletje 7 Max Moleman Music. Ja. Van hem dat kan. Van een CD-ROM. Hoe vaak hoor je nou nog een CD-ROM op de radio? radio. <laughs> wat zeg je, wat zeg je? Wat zeg je? Ga zo door. Dan ja, door. Ja, dat ja, zou ik zeggen. Ja. Lang, lang geen CD-ROM gehoord op de ik radio. Ik heb uh, al jaren geen CD-ROM. Hoe, hoe klinkt een CD-ROM? Ja, al... Hoe ga je dat vertalen naar de luisteraar? Hoe een CD-ROM klinkt? Ja, ik heb deze nummer 1 al eens gedraaid. Ja? Want dat is gewoon data. Uh -huh. En dan hoor je... Ja, van die noise code. 1, 2, 1, 2... Ja, ja, ja. Maar dit is dan gewoon muziek. Maar het komt wel van een CD-ROM. Wow ja maar, dit is uh, spelletje. Het ziet eruit, we dus ja. ja, ja, ja. Ah, I'm surprised. surprise. ja, ah, ja. Dus, yeah. ah, ik was gek. zit erom. Tik aanhouden. aan, ouwe. Tik Goeie improvisatie. Radio 5 en 1. Jouw muziek echt muziek. Radio 501. Ja, en kijk even in de af aftiteling van het computerspelletjes spelletje voor de artiestennaam. Uh, dit was in ieder geval Molman Music uh, op Radio 501. En uh, zoals al eerder beloofd, om kwart over zes ben ik vrij... Uh, een nummer geschreven door um, Guido Roaster Meurs. Uh, op uh, Radio FNL1, uh, op plaats. Mm. Dus ik dacht... Wacht even hoor. Dit is een heel ander nummer een meisje dat een keer slechts doet doe nou, uh... je me nu om je weer te vergeten of kom weer terug dan is alles weer goed toen jij in de winkel dat dasje kwam open zag ik in jou nog alleen de hand. Ik vond je wel knap, maar dat liet ik niet blijken. Nou, dat is wel, dat is wel waar. Kijk keek toch de sluis eens naar jouw rechterhand. Je was niet getrouwd, had geen ring aan je vinger. En toen dus je stem iets galans tot me zei. Toen hij... Heb ik je blozend het antwoord gegeven Vanavond om kwart over zes Oh, het is toch wel het goede nummer. Kwart over zes. Vanavond om kwart over zes ben ik vrij. Je hebt me geleerd van jou te gaan houden Zo is een meisje dat één keer slechts doet. Toen leerde nu. Maar die dag zijn er weken gekomen, waarin ik alleen maar aan jou heb gedacht. Wij samen maakten plannen en ik had illusies. Je weet wat een meisje van zoiets verwacht, maar dagenlang heb je nu niets laten weten. Ik denk iedere dag was je hier maar bij mij. Bel me eens op of laat iets van je weten, vanavond om kwart over zes ben ik vrij. Dat ik keer slechts doet. Toen weer met u ook. Weer te vergeten. Of kom weer terug. Dan is alles weer goed. Oh, wat mooi. Vanavond om kwart over zes ben ik vrij, een superhit uit een vergeten tijdperk. Maar de tijd was niet vergeten, het was kwart over zes, want dan was ze vrij. Dat is ook wel een makkelijke manier om een tijdstip te onthouden. Ik ben vrij, oh ja, dus het is kwart over zes. Goed, uh, heel veel dingen gedaan. Heel veel dingen ook niet gedaan, zo heb ik niet de samba gedanst of de limbo... Maar dat is ook vrij zinloos. Tenzij je de webcam kijkt. Kan allemaal. Je kan zelfs reageren. Stuur even een brief naar Coopersweg nummer 1 ter attentie van de volle laag. Of andersom, 1624 AA in Horen. Horen is een stadje aan uh, de Zuiderzee. Maar niet meer, want hij is afgesloten. Maar schrijf dat er nou maar niet bij. Doe hem gewoon horen. Sluister uh, krijgen we Sunday on Monday. En dan. ...komt er misschien wel weer een bandje in de studio... ...ik had eigenlijk wel verwacht dat er een bandje zou komen... ...dan had ik een goed excuus om uh, te kunnen zeggen... ...dat uh, er geen reportage is van uh, Hotel Mariekebel. Maar uh, ik heb net even wat probeerd te kwatten... ...want dan probeert het altijd wat beter uh, dan uh, zonder kwad... Uh, ...om dan dat ding aan de praat te krijgen... ...maar het lukte niet. Toen gaf maar een klapje op... ...en ook dat werkte niet. En toen dacht ik... ...ach, het komt wel goed... We doen het wel een keertje, uh, maar dan volgende week. Volgende week dus een reportage over Hotel Mariekepeil. Er is nu een expositie, de uh, Eye on the Prize. En dat is leuk. Gewoon spel en kunst is het niet mooi. En zoals we net hebben geleerd, voetbal is een spelletje. En zoals we eerder hebben geleerd, Samba is voetbal. En wat hebben we nog meer geleerd vandaag? Nou, dat uh, de jingle bijna is afgelopen, dus dat hoog tijd is om een plaatje op te zoeken. En dat plaatje is geworden Ed Harcourt van zijn plaat uh, Maple, uh, ja Maplewood. Maple, dat is toch een boom? Ja, dat is een boom, een bos dat bestaat uit bomen. En uh, van die plaat Apple of My Eye. Het gaat hier Maple is volgens mij geen appelboom, maar het nummer heet wel Apple of My Eye. Op Radio 501. En ik vind altijd dat die beatbox hier een beetje uit het ritme is, maar dat is vast express. Dus het is gewoon snel opgenomen. Kan ook. En raccour in ieder geval op radio. nummer 1 Jouw muziek. Slechte muziek. When you're on your own. You walk. In the rain. You walk around the house. Then walk around it again. You pretend. I'm Straks dus uh, Mark Zander, Sunday en Monday. Wij zijn de volgende week gewoon weer op dezelfde tijd. Dus de normale tijd. I drink a lot of wine. En ondertussen ga ik wel even door naar de plaat van je hoofd van deze week. Dat is uh, Try Acrobatics. Dat is uh, goed voor je gezondheid. Van uh, Replica of andersom. Replica met Try Ja, probeer dat gewoon eens. Uh, Acrobatics is heel anders dan aerobics. Uh, aerobics doe je over het algemeen niet. Skip of op een eenwieler. Maar uh, op een matje. Of op de anders. Uh, ja. Maar die moet ik wel even draaien. Want anders krijg de radio direct zelf mee heen. Dus uh, Eddacour uh, veet even gelijk uit. En uh, hier hoor je al op de achtergrond. Try and break Dit, dit, dit. ...is de nieuwe Radio 501 plaat voor je hoofd. Try Acrobatics van Replica. Tot volgende week bij Radio 501. Of tot zo met Mark Zander op Sunday of Monday. Uh, alle nog waren weg, dus ik weet niet of jouw jingels... Uh, oh. Van jou ook? Ja. Try to be a fascination Be our inspiration oh. To rap with Karaj oh. So much more than decoration okay. I'm making me a young Try to be a fascination your Uh, ja, dat was een uh, verzoek om een leuk meisje, helaas Schander komt op de radio.